I think so, he's even like, nog steeds tot uh, wordt geschakeld. Overschakelen en uh, ja, ik had niet helemaal begrepen hoe dat moest en, en, en dat ik dat wel zou kunnen. Dus ja, sorry, maar ik ben, ben iets later. Nee, ik ben iets vroeger eigenlijk, want Daan is er niet. Nee, die, die, die had een of een kuchje of zo en dan kon hij niet komen. En Herman is er ook niet, want die moet even met de dokter praten. Ja. Dus, wat gaan we vanavond doen? Ik een heel stukje gehoord over hippies en hippies en hippies en zo. En... Ja, dat, dat zet me dan nou gelijk aan het denken. Wat zijn nou eigenlijk hippies? Ja, ik, ik, ik zal je vertellen, ik, ik heb ze van nabij gezien en meegemaakt. En... Uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat een heleboel mensen mij verwarren met een hippie. Ja, maar dat ben ik niet. Maar ik, ik, ik ben, ben geen hippie. Maar ik kom wel uit die tijd. In ieder geval, ik was nog niet zo oud als die hippies toen... Maar ik was er wel tussenin. Het was uh, bij de eerste Flights to Lowlands Paradise. Ja. Het was nog in de zestiger jaren. Ik was ook bij de tweede. Ik heb zelfs nog op de kaartjes geslapen. En het was ook nog in de zestiger jaren. Maar... Mensen staan er nooit bij stil dat dingen ook een begin hebben. Mensen willen het liefst gewoon een compleet product. Een, een, een eindproduct. Zodat het helemaal precies eh, klopt. Nou ja, klopt. Dat het in ieder geval ja, aan de verwachtingen voldoet. En dat doet het in het begin natuurlijk nooit. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb, ik heb wel eens een beginnetje gehad dat het gelijk ging, gelijk goed. Dus echt, gelijk goed is, is nog steeds goed trouwens. Maar, nee, daar vertel ik nog een andere keer over. Ja. Het is gewoon zo gebleven. Al meer dan 40 jaar. Eén beginnetje en er komt gewoon geen einde aan. En gelukkig maar. Kijk, en daar is een Gypsy Star. Die, die, die dacht dat er een photoshop uh, uh, gefotoshopt was. Natuurlijk, Gypsy Star, was er een photoshop gefotoshopt. Nou ja, in ieder geval, Gypsy Star weet het namelijk nou, ook. Die weet vast wel waar het over gaat. En... Oké, okay, maar maakt ook helemaal niet uit. Het ging even over een ander land. Ja. Een ander land. Uh, en en, en daar gaat het niet meer over. Het is wel het land waar die hippies toch vandaan kwamen. Maar daar gaat het nu niet meer over. Er, er schijnen nog maar heel weinig hippies over te zijn. En, en de meesten die. Zijn bedrijven begonnen. Andere goede, leuke, interessante banen. Ja, dat komt toen nog. Nu, nu heb je ministers die zeggen van, ja, maakt niet uit dat je je baan verliest hebt. Ver, verloren, ver, ja, kwijt bent geraakt. De laatste tijd. Je, je kan altijd nog zonnepanelen op daken plaatsen. Is werk genoeg? Nou, nou, heb ik toevallig zelf laagtevrees. Nee, nee dat heb ik ook niet. Ik, ik heb meer... Steef hoor, dat ik van bovenaf kijk. Dat vind ik eng. Maar van beneden af vind ik het niet eng. Kijk, hoogtevrees is als ik een hele hoge berg zie en ik ben bang voor die berg. Nee, nee dat, dat heb ik dus niet. Maar... Stel je voor, ik heb dus ook niet de neiging om boven op die berg te willen zitten, om naar beneden te kijken. Nee, want zo zit ik niet in elkaar. Ik hou er niet van om naar beneden te kijken. Ik kijk liever rond me heen. Of naar boven. Ik, ik weet niet hoe dat zo gekomen is, maar ik, ik heb dat eigenlijk altijd al gehad als jong kind, als we ergens waren. En we waren vaak op hele rare plekken, met hele rare mensen. En dan zat ik daar om me heen te kijken. En rond te staren, eerst rond me heen en dan naar boven. En heel langzaam naar boven, hè, zodat je alles ziet. En toen is me voor het eerst opgevallen dat me dat het best bevalt. Rond me heen kijken en er gewoon niks van en niks bij denken geen oordeel over hebben en als het me gevraagd wordt ik heb over alles natuurlijk wel een oordeel of in ieder geval een idee maar ja dat is mijn oordeel en eigenlijk zou ik moeten zeggen als ik eerlijk ben mijn vooroordeel ja je kan niet zomaar oordelen, je kan het niet Zomaar weten. Ste voor dat ik meer dan 40 jaar geleden in, in een situatie was gekomen die heel anders is dan dat het toen gelopen is. Ja, dan. Misschien komt het daarvan. Heb ik daar nog trauma's van over. Van, van die muziekjes. Uit de jaren zestig. Dat je eigenlijk gewoon. Misschien wel niemand kon vertrouwen. nou Meer dan veertig jaar geleden. Ik was in één keer verloren. Gewoon in één keer. En dat heb ik nu nog. Iedere dag. Maar ja. Ik was niet de man uit het liedje. En zij was niet de zangeres ervan. Maar, maar we kunnen ons dit allebei zeker nog herinneren. Want ja, Bubbles was een fan. En als Bubbles ergens een fan van was, kon je er nooit omheen. Hoe dan ook. Je zou het. ...moeten luisteren. En nou, luister even mee. Ik hoop dat het goed gaat. Als oh, je hebt toch van mij een lief. Of is nu al je liefde voorbij? Dus ik twijfel nou toch wel dat dat een beetje. Het is zo eenzaam op de boerderij. Waarom schrijf je me nooit? I rockin', baby. Zin je naar dat amerika -ving? Want je zei dat ik over mocht komen. Als je eenmaal. Geen twee jaar een brief meer gezien, dat je ik ben en dat wie daar is Maar hou je het nog van mij, rak een Of is nu al je liefde voorbij? Heus, ik twijfel nou toch wel een beetje. Het is zo eenzaam op de goeder. Jerika zou je beginnen, een tabrietje in Leverkastijn. Jij had daarvoor geen money, rock'n' paint, dus dat leende je even van mij. Ik heb eerst nog geaarzeld omdat ik niet van, maar jij beloofde me liefde en trouw. Hou oh, je nog van mij, Rockin' Billy? Wat is nu al je liefde voor mij? Dus ik twijfel nou toch oh, dat een beetje? als rocking billy. Ja, ik, ik, ik, ik was ook jong en ik had ook allemaal plannen, maar ik, maar ik, maar ik wilde graag bij haar blijven. En uh, als zij niet mee zou gaan, zou ik ook niet gaan. Vanaf dat moment wilde ik alles samen. En op dat moment heb ik geleerd dat het heel belangrijk is dat als je mensen tegenkomt die jij op de een of andere manier ergens niet in een ander vakje kan stoppen als, wauw. Huh? Die mensen stop ik allemaal in, in dat vakje, wauw. Nee, dan zitten ze nog wel in een vakje, maar... Ze zijn allemaal wauw, zo denk ik ook over jou, en over een heleboel andere mensen die dit nu niet horen natuurlijk, want wie, wie zou je nou naar dit soort onzin willen luisteren? Ik, ik vraag me dat dus af, ja precies, mensen haken gelijk af. Je, je ziet, Maitreya eh, gaat gelijk weg. Hij heeft er gelijk geen zin meer in. Tja, er wordt wat gevraagd. En er is misschien wel helemaal geen antwoord op, op de vraag. Om, dat je ook niet weet wat er gaat komen. Dat je dus eigenlijk niet weet waar je naar gaat luisteren. Je, je weet wel wat je gehoord hebt, maar... Wat heb je eigenlijk gehoord? Misschien ging het wel te snel. En is, is er helemaal niks blijven hangen? Nee, maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Nee. Want je eigenlijk helemaal niks te zeggen. En dat vind ik best wel lekker. Nee, en als ik dingen zeg, dan denken mensen vaak dat het ergens over gaat, maar ik zou het niet weten. Nee, het komt er gewoon zomaar uit. En, en er zijn dus natuurlijk net zoveel mensen die denken van, waar gaat het over? Is het nog te volgen? Nou, en die mensen hebben ook gelijk. Mooi is dat hè? Dat iedereen zijn eigen gelijk kan hebben. Zit te luisteren naar allemaal dingen. Waar je ja, eigenlijk niet op zat te wachten. Je zat te wachten op Herman. En op Daan. Maar die komen niet op dagen. De een heeft dit, de ander heeft dat. Dat krijg je als je ouder wordt. Voor het geval dat je het niet doorhaalt, ik, ik, ik ben ook al wat ouder. Ik, ik ben ook nog van toen. In, in, in mijn tijd. Ja, mijn tijd. Um, tjonge, jonge. Het wilde Westen woonde eens De een grote beheerde, een indiaan Een hele beste, want op zijn hoofd Groeg hij een ver. op, s'avonds Die manen licht kwam, dan keek hij uren Naar die man, aan, tot zijn vrouw liet Uit de weg kwam, dat die van haar doorheen kon gaan O oh, Grote Beer, o oh, Grote Beer, zo ging de hele stad de keer. O oh, Grote Beer, o oh, Grote Beer, maar dat zien we gauw nooit meer. Grote Beer, waar doet me Door dat reisje. Naar die man aan, oh, oh, oh. die president, oh, oh, oh. liet hem toen weten oh, oh, oh. dat hij per raket kon gaan. Zo, zo, oh grote weer, oh grote weer, zo ging de hele stad de weer O grote weer, oh grote weer, oh, maar wat zien we jou nooit meer? Werd niets vernomen hoe het ging met grote beer. Uit de lucht was slechts gekomen, maar ook niet meer. Oef, eindelijk kwam er een regie. Bij de raad van oudsten aan Die grote beer is naar zijn nichtje en zweeft voor goed nu rond de maan. O oh, grote beer, o oh, grote beer, zo ging de hele stad te keer. O oh, grote beer, o oh, grote beer, maar dat zien we jou nooit meer. Maar zijn vrouw oh oh oh. was alle boeken oh oh oh. over maan oh oh oh. en sterren trouw. Oh oh oh. En na dagen oh oh oh. naar ze zoeken riep ze: Aha! Een andere vrouw. Nou, nou, oef! Maan zich hè? Oh oh oh. Wat een gezemel. Oh oh oh. Lees maar hier bij helder weer. Zie jij duidelijk aan die hemel: oh oh oh. een grote en een klein. O grote beheer, o grote beheer Zo vindt de hele zonde heer O grote beheer, o grote beheer Eindelijk zien we jou dan weer Een grote en een kleine een grote en een kleine beer, een grote en een kleine beer. Ja, dat waren nog eens tijden. Toen ging het ook dus nergens over. Dat je echt gewoon het een aan het ander vast kon breien. Het, het, het sloeg nergens op, maar, maar het had toch wel een soort van... Relatie met de realiteit. En, de, de, de, eigenlijk je, je relatie met de realiteit. Wat, wat is dat nou eigenlijk? Wat kan dat nou eigenlijk betekenen? Nou, de relatie met de realiteit. Je, je komt eigenlijk niet verder als je eigen realiteit. Dus... dus. Niet eens je eigen waarheid. Want binnen je eigen realiteit ga je ook vaak nog, als je een mens bent tenminste, op zoek naar je eigen waarheid. Je, je be, bent niet zo slim als een kat. Je geeft er gewoon eerst een tik tegen. Kijkt of het reageert. En als het niet reageert is het waarschijnlijk niks. Daarna doe je net of het je niks interesseert. En dan geef je er een tik vanaf de andere kant tegen. En als het... ...dan nog niet reageert, dan is het bijna 80% helemaal niks. Je gaat ondertussen even gewoon je buik zitten wassen. En je voetjes. Je maakt je hoofd een beetje schoon. Door je voetjes nat te maken en... Over je voorhoofd te wrijven. En daarna draai je je om. En geef je op een onverwacht moment. Een tik vanuit een onverwachte hoek. En dan kijk je weer. Er gebeurt er dan echt niks. Ja, dan kan je het net zo goed laten liggen. Nee. Kijk, want als het lekker zou ruiken, dan had je gelijk gehad. Gelijk. Als het lekker zou zijn, gelijk hap. Hmm, lekker. Maar je weet niet wat het is, dus je moet het onderzoeken. En dan niet alleen op jouw manier, maar ook op ieders andere manier. En dat betekent, we dus zijn met miljarden mensen dus... miljarden manieren om dingen te zien of juist niet. En dat, dat besef van dat juist niet kunnen zien... dat, dat krijgen we eigenlijk niet meer mee. Dat, dat wordt je niet geleerd op school. Dat, dat sommige dingen... Die weten we niet. Maar op, op school krijg je de indruk dat je daar geleerd krijgt wat we allemaal weten. Maar, maar eigenlijk krijg je daar alleen maar geleerd. Het, het beetje wat we allemaal al weten. Maar, maar zelfs dat kan nog veranderen. Op het moment dat we ineens meer te weten komen. En we weten nog maar heel weinig. Het is super ingewikkeld. Het is eigenlijk mega niet te volgen. Maar ja, dat was vroeger ook al zo. En dat zal eigenlijk nooit veranderen. Want er is zoveel om te weten te komen. En het meeste weten we nog niet eens, dus dat moeten we eerst nog ontdekken. Het gaat om. grote hoeveelheden dingen. Niet een beetje. Nee, nee veel meer dan dat we nu weten. En we weten het gewoon niet. En dat is eigenlijk best wel lekker. Ik keek vroeger ook alleen maar rond mij, heen, zonder enige behoefte, om iets te weten te komen. Ik, ik wilde het eigenlijk alleen maar meemaken, beleven. Ja, zoals ik toen. Kom negen komen wij, katinga tegen, Rode muts en blonde lok, elk in truitje, blauwe rok, maar ze trillen zwijgend naast de maan. Daarom zingen al jongens haar like dan ik gedaan, dan wij, de katinga. Kijk nou eens een keertje om, spiekertjes over je schouder. Je ma ziet het toch niet, dus kom. Mijn en de en je Bij je verlegen misschien? niet. En zo graag nog weer leven. Een glim van je wit neusje zien. Elke morgen, zon of regen. Komen wij Katinka tegen. Akjes, tik tak op de stoep. Korte rok, met oude koek maar haar blik verraadt geen nee of ja. Daarom zingen alle jongens haar verlangen daar. Kleine koeket, de katinka, kijk nou eens een keertje om. je over je schouder, je ma ziet het toch niet eens dus kom. Kleine koeket, de katinka, vrij je pleeg. In je leven, de leven, een van je werd deze zin.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 ja dit was dan weer zo'n heel onschuldig moment uit dezelfde tijd als dat de hippies de hippies in een keer ontdekten dat de wereld heel groot was nee, dat er heel veel verschillende mensen waren en dat je daar allemaal gewoon mee kon omgaan. En dat je daar gewoon mee kon leven. En, en ook naar hun huis kon. Waar ze ook woonden. Met een oude bus. En later ook met... Oude vliegtuigen, nou, in die tijd waren die oude vliegtuigen nieuw. Maar nu zou je ze oud noemen. Maar, maar vooral met de bus. Tja. Met de bus naar Afghanistan. Wie herinnert zich dat nog? Dus het was toen een ontzettend. Vriendelijk land. Met, met ontzettend vriendelijke mensen. En al die mannen rookten hash. En gebruikten wiet als tabak. Want je, je was pas een man als je je, je eerste pijpje had gestopt. Ja. In het moderne Nederland is dat heel anders. Hier word je als een man denken, al die jonge jongetjes, als je voor het eerst gepijpt wordt. Maar zo zit het niet. Het gaat juist om je eerste pijpje. Wat je zelf gestopt hebt. Het huis van je vader. Of je oom. Of je opa. En soms zelfs. Van je overgrootvader, Want dat was ook een man. Zo was het toen. Maar die tijden zijn niet meer. Op een gegeven moment. Had die wereld ergens een ander spoor ontdekt. Het spoor van winst en, en macht en, en geld en wapens. Niet dat daarvoor ook niet al dat soort dingen gebeurd waren, maar van die hippies had iedereen kunnen leren. Iedereen had daarvan kunnen leren. Ja, je, je kan van iedereen wat leren. Het is, het is niet zo dat ze je dan wijsmaken hoe het zit. Nee, maar dat ze je vertellen hoe het volgens hun zit. En daardoor kun je op je eigen manier daar weer je eigen waarheid van maken. Dat is, is niet alleen met hippies zo, dat is zelfs met politici zo. Of met een een of andere stratenmaker. Ik, ik vind stratenmakers eigenlijk nog steeds veel belangrijker als politici. Ja, M misschien dat ik wat heb met een bilnaad, maar... Ik, ik heb me daar wel eens over verbaasd, maar... Daar voel ik dus eigenlijk zelf niks bij. Bij zo'n biljart. Maar. stratenmakers zijn tegen. of buschauffeurs. of, of andere mensen die gewoon belangrijke dingen doen hun vuilnisman. Dat zijn allemaal belangrijke dingen die moeten allemaal gebeuren. Ja. We, we kunnen niet zonder, zo modern zijn we geworden. Ja. We denken zelfs dat we alles gewoon zomaar weg kunnen gooien. Dat niks meer van enig belang is. En, ach ja, kostte ook maar een paar stuivers. Tjonge, in, in wat voor tijd zijn we terechtgekomen? Ik, ik kom uit zo'n mooie tijd, maar... Er is een hoop vergeten. En dat betekent dat er weer opnieuw dingen ontdekt moeten worden. Ja. Op een gegeven moment in de jaren zeventig de club van Rome. Ja. Nou. Nee, denkt er ook niemand meer aan. Weet je? Ik, ik ga even mijn hersenen spoelen. Ogenblik. Stik de regen op mijn zonden raam Ritme van de eenzaamheid Die regen zegt we waren zo gelukkig samen Maar nu is dat verleden tijd De regen valt en het is een trieste dag Want je liet me staan alleen Ik ken nu de betekenis van tegenslag Omdat je met mijn hart verdween Kom, vertel me regen wat je doet. Zeg, maak je tussen ons een beetje. Ik heb niks aan een ander, want ik hou alleen maar van haar. De regen valt best om het is een trieste dag. Want je liet me staan alleen. Ik ken nu de betekenis van tegenslag. Omdat je met mijn hart verdween. is zo koel vraag beste regen aan de zon hoe je dat doet zachtjes stikt de regen op een aan, raam me van de eenzaamheid die regen zegt we waren zo gelukkig samen maar nu is dat verleden tijd O, oh, luister naar die regenbij. Ja, nou, mijn hersenen zijn weer gespoeld, helaas, met de verkeerde idee. Weer over verlaten. En. Weet je wat ik een beetje. heb? Ik geef het niet snel toe. Maar ik, ik heb een beetje last van verlatingsangst. Ja. Dat ik niet op tijd ben. En, en, en daarom heb ik zelfs. Mijn klokken op andere tijden gezet. Zodat ik altijd vroeg genoeg ben. En, en dat helpt me ongelooflijk tegen mijn verlatingsangst. En sinds ik dat doe. Verlaat ik ook niemand meer. Ik houd iedereen bij me. Dat is al heel langzaam. Ik, uh, ik, ik, ik, ik zou bijna nou, zeggen. Dat, dat was eigenlijk altijd al zo. Maar ik heb er zelf nooit zo bij stilgestaan. Want ja. Wie, wie staat er nou stil? Bij zijn of haar eigen leven. Daar gaat het allemaal te snel voor. Dan heb je geen leven meer. Als je, als je bij alles stil moet blijven staan. En dan overal weer weken over moet doen om dat te verwerken. Dat, dat helpt niet. Het, het helpt helemaal niemand, dat helpt helemaal niks. Het is gewoon nu. We zijn er nu, hallo, wat leuk dat jullie er allemaal nu zijn. Ja. Jammer dat Maitreya er niet is. Nee. Maar ja, die, die moest misschien slapen. Of, of die dacht, ik, ik kan me beter van de chat af, want ik wil me er de hele tijd tegenin bemoeien, want ik weet wel hoe het zit. Dat zou allemaal kunnen. Nou, ga er maar niet vanuit dat ik weet hoe het zit, want dat weet ik niet. Nou ja, hoe deze stoel zit. Dat weet ik wel. Hij zit eigenlijk steeds minder lekker. Maar dat komt omdat het een ongelooflijk oude, ongelooflijk versleten op een stoel is. Maar ik ben er op de andere manieren en hoe dan ook erg aan gehecht. Ja en, en daardoor staat hij hier nog steeds. Dat is die verlatingsangst. Ik, ik, ik ben gewoon bang. Dat ik die stoel kwijtraak. Dat ik die stoel ga missen. En daarom verlaat ik het steeds. Dat idee. ja, Dat idee dat, dat ik die stoel moet wegdoen. Een andere stoel moet hebben. Want deze stoel doet het ook nog. En, en, en als ik dat zou vervroegen. In, in plaats van verlaten. Dat moment. Dat moment zou vervroegen. En die stoel nauw aan de kant van de weg zou zetten. Dan heb ik dus morgenochtend mooi geen stoel meer. En zo verlaat het, steeds later eigenlijk, het staat er. En zolang als het duurt, gaat het gewoon door. Verleden of geen verleden, wie zal het zeggen. Terug naar de tijd van de epis. En dit was de muziek toe. Shoo me, -me, -me. <laughs> <laughs> carnaval, the whole world, a carnaval. When you put the talk on your hand, you je you, you sing, and you bring the ee and fall. This carnaval, the whole world een in mijn joh als Griko, je rook domino af als Fidel Castro. <tie> het is carnaval en hoe als masker ook worden zal, je gaat gezellig aan de zwiezen op metieren plezier. Kabinetje carnaval, je zingt van la <tie> ja, la ja, la ja, la ja, la ja, la ja. la la la la la la la la la la la la en roep no met carnaval met carnaval je zet dan heel europa rustig kant, met carnaval met carnaval als ook oude al heren zich kostumeren dan weet men overal dat It's a van of de Kwae, Jozef Lusten. With met it's Karnaval, is Karnaval. When you cook, the the you cook, you drink, you drink, you drink, and you cook, you drink, and you cook, en je verdomd in mijn met Wat je Ik wat, gaat wat, aan de wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, Ja, dat waren nog eens tijden. Dat je carnaval kon vieren en zwieren en zwaaien. De tijd van de hippies, de jaren 60. Mooie tijden waren dat, ik weet niet of je je er nog direct iets van herinnert. Maar ik, maar ik heb er zelf ontzettend mooie herinneringen aan. Ik weet niet wat het is, maar het leek alsof er toen iets nieuws ontstond. En het, dat liep verder in begin jaren zeventig nog. Dat er een soort nieuwe werkelijkheid ontstond, leek het. En toen kwamen de jaren tachtig. Maar toen moest er wat gebeuren en niemand wist wat. En ze hadden zich allemaal vastgeklamd aan een bepaald idee hoe het allemaal zou werken. En als je dat maar goed in de gaten houdt, dan blijft het goed werken. En dan, begin jaren negentig, dan gaat het helemaal mis. Dan gaat het helemaal fout. Dan wordt alles ineens niet meer van iedereen zoals het was. Maar alleen nog maar van mensen. die genoeg geld over hadden. om het daarin te steken. Ja. Dat was de insteek die ze in de jaren negentig ineens ontdekt hadden. en. en ze gingen ervoor. Want ja. als je geld over hebt. wat moet je er dan mee? <laughs> als je. Als je het over hebt. Dat, dat betekent dat je eigenlijk alles al hebt wat je wil. Wat je wil en kan. Maar in de jaren negentig ging dat idee van overhebben ineens over. Nee, je hoeft niks meer over te hebben en niks meer te geven. Niks meer te delen is het namelijk omdat jij zo hard werkt. Ja, jij stopt zoveel euro of zoveel dollar of zoveel pond ergens in. En, en dat moet renderen. Je, je, je laat eigenlijk een soort van geld voor je werken. En dat is gek. Heel, want ik heb zelf ook wel wat geld, en dat heb ik wel eens hier neergelegd... ...en ik heb gezegd van, hé, hey, hou die kabel Maar ik heb, ik heb het echt weken laten liggen. Ja, echt weken. Ik, ik heb echt dat geld, heb ik echt alle puinzooi hier getoond. En ik heb gezegd tegen het geld van, nou... Hé? Doe je weg nou eens. He? Dan word ik er beter van... En en al die andere mensen ook. Want het heeft niet gewerkt. Nee, dat geld deed het helemaal niet. En het enige wat je met geld eigenlijk kan is dingen tot je nemen die je echt nodig hebt. En verder eigenlijk niets. Het is, het is een ruilmiddel. Dus niet meer of minder. En, en als ruilmiddel is het eigenlijk super slim en super handig. Ja, want het uh, is gewoon een briefje. En het briefje zegt gewoon, nou, dit vertegenwoordigt ongeveer deze waarde. Ja, je zou die briefjes natuurlijk ook zelf kunnen schrijven. Misschien is dat wel weer een hippie idee van mij. Wat dan nu eens naar boven komt. Dat je gewoon zelf zulke briefjes kan schrijven. Dit briefje is zoveel waard. En, en dan schrijf je gewoon op het briefje wat de ander wil hebben. Als de ander zegt van nou, ik wil een miljoen hebben, dan schrijf ik gewoon een briefje, dit briefje is een miljoen waard en dan geef ik dat briefje aan die ander. En die is er dan heel blij mee, want dat is geld. En met dat briefje kan die andere mensen gewoon weer een miljoen geven als ze geloven dat dat briefje echt van jou was. Ja, dat, dat is het wel met geld. Dus het is ook een soort geloof. Volgens mij was het vroeger. Een, een tijd geleden dat ze... ...waar nog een woord voor hadden. Eh, mammon of zo. Nou in ieder geval... Ik, ...ik weet niet precies hoe het zit. En ik, ik ga even ruigen opvriezen. Ik weet niet of het de juiste kant op gaat. Het kan zomaar een compleet andere kant op gaan. Maar, maar ja, zo zit ik nou helemaal in elkaar. En... Jullie blijven luisteren, dus Pff, ga ik gewoon door. Ik, jammer dat mijn Trea niet meer op de chat is. Want ik, ik ben benieuwd wat hij zou zeggen uh, op, op wat ik nou zou zeggen. Maar ik denk dat hij morgen heel hard aan het werk moet en nu ongelooflijk hard moet slapen. Ja, Maitreya is een mooie naam, maar het is geen hippie. Nee, dat, dat kan niet. Want de hippies hadden altijd alle tijd. Die gingen overal voor zitten en desnoods gingen ze erbij liggen. Maar dat was toen, hè. ga okay, je even terug weer naartoe. Spiegelbeeld, vertel eens even. Ben ik heus zo oud als jij? Is het waar? Ben ik twintig, is mijn tiende tijd voorbij. Ben wel jong, maar ik ben toch niet zo jong meer als ik was. Ging zo graag nog een keertje terug naar de plaats. het spiegelbeeld, ik kan je haten. Want je geeft geen dag terug Waarom gaan toch die jaren Als je jong bent zo vlug Ben wel jong, maar er is toch wel zoveel herinnering Spiegelbeeld uit al die jaren Vergeet ik geen ding. Spiegelbeet, mijn eerste vriendje. Was een jong, zo oud als ik. Kreeg van hem, mijn eerste zoontje. Het was een heerlijk ogenblik. Ik ben wel jong, maar dat zal ik nog zo graag is overdoen. Quick, quick slow, de eerste dansles. Wat was ik nog groen? Kijk alleen nog het foto's, Die zeggen het me weer. Het is voorbij, mijn eerste balgeer. Dat ja, was ook weer zo'n triest liedje. Een trieste tijd was het eigenlijk, hè? In de tijd van de hippies. Dat iedereen erachter kwam dat hij ouder zou worden. En dat de hippies eigenlijk altijd jong wilden blijven. De meesten die er nog zijn, zijn ook nog steeds jong gebleven. Dus ze hadden wel wat. Maar, maar zou dit nou komen door dit soort liedjes? Nou, al die triestigheid van het ouder worden, het verlaten worden, het bedrogen worden en het alleen maar kunnen vragen aan een hele leuke jonge dames om langs te lopen, omdat ze zo'n leuke wippeneus heeft. Ja, in die tijd kon er eigenlijk bijna niks. Behalve als je hippie was, want, want in die tijd, hippies konden alles. En, en ik begin me bijna een hippie te voelen, maar ik, ik moet gewoon ongelooflijk pissen. Jipsie houdt daarvan, dus ik doe het gewoon even. Sorry, jongen, oh, jongen. Oh. Heer voor jouw Zij bekroonde je liefde Zij verzachten de sporen der jaren Na een leven van bergen en ik heb eerd Voor jouw Grijsend hart Voor je rimpels Van zorgen En peen. Ik wil drachten Voor hem Die ze dragen Altijd een droom ...van vrijheid te zijn. Voor die lieve oude mens, ...met hem die doorgoed gelaat... heet mijn hart een gastvrij duw... ...dat altijd mijn omen staat... ...omdat hem het houdt me Zowel leed als vreugd en bracht. Hebben zij nu grijze hard. En het blik zo bijzend zand. Ik heb eerlijk voor jou blijven gehad. Zij bekrogen je lieve gezicht. Zij verzachten de scholen der jaren. Na een leven van werken en licht. Ik heb eerbied voor jouw prijzen Voor je rimmel. Als zonder geen wegen. Ik wil trachten voor hem die ze dragen. Altijd een brood, altijd een In die tijd zong men nog hier dit. En, en dat ging dus 60 jaar geleden. Ja, 60 jaar geleden. Dat betekent ook al die hippies van toen die waren tussen de 16 en 25. Dus die zijn nu allemaal al boven de 75. Ja, die hebben vast wel grijze haar En die, die hebben dus geleerd in die tijd, dan, dankzij ome Gert. Dus niet die Gert met die hond, hè, uit België, dit is gewoon een Nederlandse Gert. Had ook nog een, een Hermine. Hij is uiteindelijk in de heren gegaan. Oh nee, hij is bij Hermine gebleven hoor, maar hij is wel in de heren gegaan. Hoe zeg ik dat dan netjes? Uh... Nou ja, hij werd ongelooflijk gelovig. Als je in de heren gaat dan, nou ja, in ieder geval dat maakt het, nou, het allemaal niet uit, welk geloof je ook hebt. Dat maakte eigenlijk die hippies ook niet uit. Nee, die maakte gewoon een grote pot... De gooiden ze alle geloving. Roerde ze gewoon in. En dan uiteindelijk wat er boven kwam drijven. Toen was voor die ene hippie het bewijs dat dat er niet bij hoefde. En voor de andere hippie het bewijs dat het juist heel belangrijk was. Dat, dat was het mooie van die hippies dat die konden gewoon... Zichzelf van alles wijs maken. En, en nu leven we in een tijd. Dat we ervan overtuigd zijn dat we onszelf niks wijs maken. Maar dat ons dingen wijs gemaakt worden. Als, alsof we de hele dag op school zitten. Alsof, alsof we de, de hele dag wat bijleren. Nee, nee, weet je wat ik doe? Ik doe de hele dag niets liever als alles te doen vanuit wat ik geleerd heb. En dat was geen leer van een ene wat of een, een superman of weet ik veel wat voor goochelaar of dansers. Maakt mij eigenlijk niet uit. Wat voor mensen dan ook. En ja, ik kan ook wel zeggen: ik, ik, ik doe mijn eigen onderzoek, maar. Weet je hoeveel onderzoek er gedaan is? Om alleen maar. Te zorgen dat alle kennis die je op de lagere school opdoet. Tot je te kunnen nemen dat iemand het al van tevoren voor je verzameld heeft. Al die kennis. Er zijn duizenden jaren overheen gegaan. En in al die duizenden jaren heeft eigenlijk de mens... Dat ben jij waarschijnlijk ook, want anders kon je niet eens verstaan wat ik zei, hoop ik dan. Hè? Oh nee, dat is ook niet helemaal waar, want er zijn een heleboel mensen die mij niet kunnen verstaan, omdat ik gewoon in het Nederlands spreek. Ja, daar heeft bijna niemand wat aan. Want we zijn een minderheid. Dat waren die hippies toen ook. Minderheid. Ze, ze telden gewoon niet echt mee. Nee, dus er waren gewoon op een gegeven moment zelfs mariniers die dachten dat ze er wat aan moesten doen. En dan denk je: Mariniers, ja, wat zijn het voor mensen? Nou, het zijn ook mensen. Maar dit was al in de tijd dat mensen doorkregen dat je allemaal je eigen ideeën kon en mocht hebben. Dat ze niet meer zo vast zaten aan andere dingen. Dat ze andere dingen al los durfden te laten. En dat deed die mariniers de zang. Ja, zo is het wel. Er kwamen ineens meer mogelijkheden. Je, je kon in één keer zomaar ook je eigen ideeën hebben. Of je nou een hippie was of een marinier. Ja, en als hippie zou je het altijd verliezen. Maar dat, dat hebben de meeste hippies later wel ingehaald. Ja. Want... Je kon in die tijd niet zomaar hippie worden. Daar moest je wel wat centjes voor hebben. Of zeg nou iets verkeerds? Nou, ik weet het zeker. Want ik ben ertussen opgegroeid. Ik heb het gewoon gezien. Hippies zonder centjes. Het waren geen hippies meer, dat werden junkies. Die, die hadden hun hoop verloren. En hun enige waarheid was nog. Het een of het ander. En, en zo zit het leven niet in elkaar. Het is niet het een of het ander. Het kan een gigantische mix zijn. Maar het, in het meeste van de gevallen is het gewoon zo. Dat het iets anders is. En dat, dat vond ik wel mooi bij die hippies. Die, die, die stonden daar helemaal voor open. Nou, nog even terug naar die tijd Onze sweepert is de smaar dat ik dat doe. Hij legt een vrolijk de kikker en dan zit naar nooit aan. Om zijn brutale vakken. Maar vatten, daar komt op papa. Daar komt sweepertje, daar komt sweepertje. Onze sweepert met zijn kruid, dat ik als moed. Daar komt sweepertje. Maar iemand die bedreigd me, de sprongs door Nou, het is hem dan. Heerlijk, waait Bij een vintertoerlijk. Ehm. Dus deze zit te Daar komt zeker Daar is zeker Onze met zijn ingedukte hoed. Daar, daar komt zeker Daar is zeker onze schipper is dit van het Engeland doet. Hij leidt een vrolijke knipper en luistert nog. Tot... Ja, dat was eigenlijk ook een hippie, die zwiebertje. Die ging er gewoon ook helemaal voor. Die, die wilde ook de wereld ontdekken. En het echte leven leiden. In plaats van te leiden in een leven dat bedacht is door andere mensen. Want ja. Hoe kun je dan leven in een leven wat bedacht is door andere mensen? Ma mag je zelf dan niks bedenken? Ja, natuurlijk mag je dat wel, maar bedenken andere mensen niet eens dat ze daar ook misschien aan zouden kunnen denken, dat ze aan jou zouden kunnen denken wat jij zou kunnen denken? Ik denk niet dat ze zo denken en dat, dat wij eigenlijk zelf ook meestal niet zo denken of durven te denken, maar eigenlijk zou we iedereen de vrijheid moeten geven om te kunnen leven als de hippies toen zoals zwiebertje deed. Het liefst in de hooibergen. Als het slechts weer was, dan, dan liever in de cel. Je, ja, waarom niet? Je zou zo kunnen leven. Maar, maar er zijn geen hooibergen meer. Nee, het zijn allemaal grote roren het plastic eromheen. Tja. Vroeger had je nog iets. Dat heette kuilgras. En dan moest je een kuil maken. En dan moest je al dat gras wat je gemaaid had zo snel mogelijk ingooien. Steeds over op elkaar heen En dan heel plat. En heel aanstampen. En aanstampen. En dan op een gegeven moment had je een berg. Boven die kuil die je gemaakt had. En dan deed je daar een zaal overheen. En dan Stampt hij dat nog harder aan en dan maakt hij dat zeil vast zodat dat zeil nooit meer zou wegwaaien en dan had je een kuil. Zo heette dat toen: kaalvoeren. Tegenwoordig komt dat daar een hele grote rollen En het verzuringsproces is het dan ook een beetje anders zodat al die koeien nog mooier diarree krijgen, zodat het nog mooier wegloopt tussen die spleetjes in die stal. Zodat je nog mooiere gier kan maken. Waar dan uiteindelijk... Wat moet je er uiteindelijk mee? Poep en pees. Vee vieze woorden, maar, maar je moet ze wel losgebruiken, want door elkaar heen, het giert door mijn hoofd, er moet een woord voor zijn. Maar dat gaat niet goed. Nee, als dat goed zou gaan, hè, dan zouden we een vogel zijn. Ja. Dan hadden we een kloaka, een kloaka. Zoals de Duitsers zeggen, een Kloaka dat is de plek waar alle viezigheid bij elkaar komt. Dat hebben vogels. Reptielen ook, maar dat maakt niet uit. Ik heb het even over vogels. Die hebben dat. En uit die kloaca. er kan dus bij een kip zelfs een ei uitkomen, maar eigenlijk bij alle vogels en alle reptielen, maar... Het is helemaal niet mijn verhaal. Ik weet niet eens meer waar ik het over heb. En dat was een geluk toen. In, in die tijd van de hippies. Dat, dat, dat mensen dachten dat je... een geest in je had... En, en, en zodoende kregen de mensen. Die, die eigenlijk hun geest kwijt waren. Ook de ruimte. Ik, ik heb tussen die hippies volledige loten gezien, maar ook. Ongelooflijk gestudeerde types. En ook ondernemers. Ja meeste mensen geloven dat niet hè, maar het is echt zo. Tussen die hippies, er, er zaten een ongelofelijke hoop ondernemers. Sowieso, om hippie te worden was al een hele onderneming. En dan moest je je ouders nog zo gek krijgen om die reizen rond de wereld en zo te kunnen betalen. Het, het, het, het was niet simpel hoor, in die tijd. Het was alleen anders. En hoe anders was het in die tijd? Ja, dat keer eigenlijk alleen maar laten horen door de muziek uit die tijd. Tja. En het ben je zit veroeg. Ik kan het gelukkiger zijn. Een had je mij het beloofd de komantie. Maar afhandelijk dat schrokje van het Hee. En toen jij op die avond in mij onze liefde verspeelde. Was dat genoeg? Misschien hield jij van mij, ik was met jou zo blij Dat ik mijn leven graag met jou had willen delen Maar dat je altijd lief en tegen de verdriet Is onwaardbaar voor een vrouw, die in alles trouw Leef jou dan, dan is het ik heb voor van alle spelletjes natuurlijk. Ik heb vooral van alle mooie complimentjes en prezentjes is veroegd, ik wil leuk zijn, ik heb veel mannen te kennen en ook illusie in de roman. Ik niet Ten duur vindt op elk avontuur in fabriek zijn ontknooping. Dat is genoeg. Toch droom ik nog iets van een Ik die oprecht en ongerend van houden. Ik ben het Waar een liefde toe, van die hij nog jonge vrouw. Die dit alles nou, even hem dan zeggen. Het geroep, het geroep van alle spelletjes met u. Ook al maak je mij geen leuke complimenten. De momenten van geluk, die tegen mij het is Het Ja, dat was die tijd, mensen. Dat, dat vrouwen ineens konden zeggen van nou, ik wil geen presentjes in, ik wil niet al die dingen die dat allemaal... Ik, ik, ik wil gewoon genieten van het leven. Dat deed ze dan, dus ook in die tijd. Gingen ze op mannen af? Ja, ook. En ze, ze floten in die tijd ook mannen na. Ja, er gebeurden de gekste dingen. Het, het was een hele mooie tijd. Het was eigenlijk een tijd dat ineens leek. Alsof er gewoon meer mogelijk was als dat we tot nog toe wisten. Dan heb ik het dus niet over de McDonald's, want die had je toen nog niet. Of de... Hoe heet die koffieketen ook alweer? Nou ja, je begrijpt het wel. Ik, ik kan niet iedereen tevreden stellen. Ik, ik zou al die namen zo willen noemen, dan komt mijn rekening weer een beetje vol, want ik ben... Influencer natuurlijk, of ben ik dat niet? Nee, tot nog toe ben ik het nooit gebleken. Nee, het, het leek er wel even op te lijken dat ik een influencer zou zijn, maar uiteindelijk nadat er ministers bij mij langs geweest zijn, die overigens heel enthousiast waren, Toen, toen was ik in één keer influencer af. Ja. Nieuwe verkiezingen. Verkiezingen, dat is ook zoiets geks. Wa waarom zou je iemand anders laten bepalen wat jij moet doen? Er zijn een heleboel dingen waarvan je zelf ook wel weet dat je dat niet moet doen. Nou... Noem al die dingen even voor jezelf op. Schrijf ze op een papiertje of doe er iets mee en kijk of dat slecht is. Al die dingen die je vindt dat je niet moet doen. Nou, ik heb bijvoorbeeld aan, aan het begin van mijn lijstje dus bovenaan heb ik staan moord. Dat, dat moet ik niet doen heb ik ook nog eens halverwege mijn lijstje staan beledigen. Maar, maar dat is eigenlijk heel moeilijk om dat te bepalen. Hoe en wat en wie en waar. En, en of het wel bedoeld was als een belediging. En dus precies onder beledigen staat bij mij op het lijstje bedoelen. Dat moet ik eigenlijk ook niet. Nee, want stel je voor dat mensen er wat van gaan denken, dat, dat ik iets zou bedoelen, dat ik ergens een mening over heb. Dat heb ik dus niet. Maar ik heb wel ideeën. Soms hele domme, en soms nog dommeren. En dat bedoel ik niet dat dom gemeten wordt aan of het slim is. Maar of je het in geld kan omzetten. Alle ideeën die ik heb, kan je in geld omzetten. Ik, ik, ik zou inmiddels een rijk man kunnen zijn, dat ben ik ook wel. Maar dan heel anders. Meer, meer op een hippie manier. Ik hoef er niet voor te werken. Nee. En mijn ouders hoeven er niet eens voor te betalen. Ik probeer het beste te doen. Om de wereld mooier te maken. En dan heb ik het niet alleen over mijn wereld heen, want ik weet dat mijn wereld zeer beperkt is. Ik, ik, ik word vast geen 125. Ik, ik, het zou me leuk lijken hoor, om 125 te worden, maar ik, ik denk niet dat ik dat ga redden. En als ik dat red, dan hoop ik dat ik nog steeds kan terugkijken. dat ik dan kan zien dat alles wat ik gedaan heb niet voor niets geweest is Dan gaat het dus niet over geld maar dan gaat het over mensen dieren planten schimmels en voor het geval dat je die niet weet, schimmels, die hebben heel vaak paddenstoelen. Maar, maar dieren en, en padden en stoelen, nou, en, maar, maar ik kan me niet uit. Ik ga nu helemaal in. Ik weet ook niet meer wat ik zeg, en dat wist ik sowieso niet. Nee. Dat vind ik eigenlijk het fijn. Aan riede Radio, dat je gewoon helemaal niet hoeft te weten waar je het over gaat hebben. Dat het ook helemaal nergens over hoeft te gaan. En ik, ik heb dan wel vaak zoiets van... De meeste mensen hebben behoefte aan een thema. Aan een soort... Ik zou maar zeggen trapleuning, Waar je je dan aan vast kan houden. Zodat je kan voelen welke kant het op gaat. Nou, ik, ik, ik zal je vertellen... Ik heb geen enkel gevoel bij, bij welke kant het nu op zou kunnen gaan. Dus ik ben net zo benieuwd als, als het jullie misschien zijn. Dat doe ik niet hè, dat kan gewoon. Toch? Samie loopt op? Denk je dat, zie je niet boven? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy op de vlucht? Hop, Sammy, kijk op hop, Sammy, van daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen, zo verlegen door de steen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de regen, Sammy van de stad? Ho, Sammy, kijk op hop, Sammy, van daar waar je lekker na. Sammy, kom, kom, Sammy, daar, Sammy.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 Waarom voel je je verlaten, Sammy, op de straten, Sammy van de straat? Ho, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan waar je lekker. Nou, Sammy, kromme kromme Sammy, dat Sammy. Domme, domme, Sammy, kijk niet om zich heen, doet alles alleen. En vindt de wereld heel geming. Sammy wil huis wel veranderen, maar is zo bang voor de anderen. Waarom zou je niet veranderen, Sammy, want de andere Sammy zijn in het vaart? Ho, Sammy, kijk omhoog, hoog, Sammy, anders is het vast te laat. Sammy loopt met door de nachten, op een wondertje te wachten. Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy, want jouw nachten, Sammy zijn zo koud. Ho, Sammy, kijk hem hoog, Sammy, er is een die van je Ja. Wat moet je daar nou van denken? Waanzin en waarheid. Het is dus eigenlijk gewoon maar één woord. En, en iedereen denkt dat het twee woorden zijn. Het is alle twee hetzelfde. Als jij denkt, of als dat ik zou denken, dat ik de waarheid in pacht heb. En dat is mooi van die oude gezegdes, dat die mensen toen al wisten dat je eigenlijk de waarheid alleen maar in pacht kan hebben. Dat het nooit alleen maar jouw waarheid kan en mag zijn. En daarom zoeken mensen naar de waarheid die, die, die, die dan te vinden is bij anderen. Maar, maar wie zijn die anderen? En wat is de waarheid? Waarheid is gewoon waanzin. Mensen begrijpen dat nou toch eens. Er is geen waarheid. Geloven in waarheid... grenst niet alleen aan waanzin, dat is waanzin. Want we weten het namelijk gewoon allemaal niet. Nee. Ja, je kan alles opzoeken en zo. Er staat er, we hebben de deze naam gegeven en dus is het zo, want we hebben deze naam gegeven en dan is het zo. Maar is het zo? Kijk, en dat, dat is nou het grappige met het werk wat ik doe. Want dan kun je dus planten die gewoon zogenaamd iets anders zijn. Of dieren die zogenaamd iets anders zijn. Met elkaar dingen laten doen. Waardoor je kan bewijzen dat het waarschijnlijk niet iets anders is. Maar dat het gewoon hetzelfde is. Maar dat het er gewoon heel anders uitziet. Dus eigenlijk net zoals... Ik, ik weet niet of jullie weten hoe ik eruit zie. Maar ik zie er ik, ik weet wel zeker niet zo uit. als dat jullie eruit zien. Nee, echt niet. Ik, ik, ik zie er helemaal niet uit. zoals jullie. Of, of al die andere mensen. En wie weet heb ik wel één of twee dobbelgangers. omdat er genoeg mensen zijn op deze wereld. Dat klinkt gek, hè? Maar, maar het grapje is eigenlijk dat er gewoon een beperking is aan het aantal mogelijkheden. De, de, er zijn miljoenen mogelijkheden. Er zijn miljarden mogelijkheden maar. Uiteindelijk is daar ergens een grens. Ja, dat is heel gek. Dan wordt het op een gegeven moment meer waarheid, omdat het er al drie keer is. Maar dat is niet drie keer. Het lijkt alleen maar zo. Het lijkt erop. Maar, maar zelfs na al die miljoenen en die miljarden mogelijkheden. Zijn er altijd weer mogelijkheden om alle mogelijkheden? Waarvan wij dachten dat het dé mogelijkheden waren, zoals het zou kunnen zitten. Dat het uiteindelijk toch niet zo zit, want zo zat het namelijk ooit al niet en, en nu nog steeds niet. Wat gaan we eraan doen? Moeten we terug in de tijd? Moeten we vooruit in de tijd? Moeten we de ruimte in? Moeten we buitenaardsen uitnodigen? Ja. Volgens die meneer Teuber zijn ze er al en lijken ze gewoon op jou en mij. En wie weet zijn wij allemaal wel buitenaardsen. Nou, kan je één ding vertellen. Als het waar is wat ze mij wijsgemaakt hebben. dan is het ooit allemaal een keer ontstaan. uit een, het ongelooflijk. dat er iets gebeurde. waarvan niemand snapt hoe het had kunnen gebeuren. Maar het gebeurde in één keer en toen was er in één keer van alles. en toen. ja, zoiets. Dus het kan vanuit dat gebeurd zijn. of dat er een God is die het op een gegeven moment allemaal. Gemaakt heeft op zijn dooie gemak in zeven dagen. Nou, dus er zijn twee theorieën: hè? het kind in zeven dagen, maar het kan ook gewoon in één keer. Bang! Zo zou je dingen kunnen uitleggen, maar is het dan zo? Als, als je het uitlegt. En, en klopt die uitleg dan? Want uh, ja, ik zou het allemaal kunnen uitleggen, maar He, heb ik er wat aan? Heeft iemand anders er wat aan? Is er wat mee te doen? Je weet het gewoon niet, hè? Dat was net zo als in die onzekere tijd van de hippies. Ja, er gebeurt ook gewoon van alles. Ja, net zoals nu en eh, eh, zoals je net gehoord hebt, heb je gewoon altijd sannies die het niet geloven, die, die er geen touw aan vast kunnen knopen omdat ze de idee hebben dat ze er een touw aan vast moeten kunnen knopen en... dat kan heel vaak gewoon niet. Nee. Het meeste is geen touw aan vast te knopen. Dit programma is sowieso al niet. Nou, dat is al een begin. Dat is al een voorbeeld. Op het moment dat je het idee krijgt... dat er in één keer een logica verschijnt... zo, in één keer... Als je, als je naar dit programma luistert, kan dat niet logisch zijn. En als je, als je naar andere programma's luistert, kan het ook niet logisch zijn. Want logica, dat is zo beperkt. En er zijn zoveel meer mogelijkheden. Mogelijk. Dan dat de logica toelaat. Dat ondanks dat je een heleboel logica gewoon echt kan gebruiken. Omdat het logisch is om logica te gebruiken. Maar er zijn een heleboel momenten dat die logica niet meer van toepassing is. En dat is nou net het interessante. Wat is van toepassing en wat niet en waar gaat het eigenlijk over? Oh ja, we hadden het over de hippies. Terug naar de tijd van de hippies. Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoedte. Hij fluit zijn plusje, lapjes, schat. Want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten, en die en een stuk voor de vissen. De ballen van haar haring klaar. Hij nee, de dagen met zijn lief, de dagen duurde in het staan. De boom, de komta. De boom, de dan De boom, De opstekers gaan stil door de nacht, hij speelt zijn draaier voor hun harende gezicht. Slaap rust, sluimer zacht, een paladijn met zijn soldaten hij blijft even duisteren naar hem. Top meisjes, potten, ze lachen, Alleen een meisje blijft dan praten, maakt een meisje van plezier. Mijn en het van het licht in mijn is een ster die kan ik niet Terwijl de lapjes kat heel stil de passie vreekt, het geurt naar brood en warme wijn en in de sneeuw lag bij de ballen verwachten ze het nieuwe jaar. De laatste dag komt taan gevlogen, de laatste slaven zijn gevallen, bij ons spuiten helemaal in Daar iets mee. Kon, kon, kon, kon jij daar iets mee? Nee, ik, ik kon er ook niks mee. Maar dat was ook wat die hippies hadden in die tijd. Ze konden niks met de wereld zoals die aan ze gepresenteerd werd. Ze wilden die wereld zelf beleven. Zelf meemaken, zelf proeven, zelf ervaren. Een of andere rare sessie bij deze yogi. Altijd goed. Je houdt er meestal niets aan over. Tja, zo ging het toen. Vertrouwen was er toen nog. In, in, in, in dat je. Gewoon een wereld had, die je kon ontdekken. En er was dan ook nog een wereld die je dan in die tijd het liefst niet wilde ontdekken. En de, die, die wereld die heette Vietnam. Maar, maar ook een heleboel Amerikanen, maar dan niet van zulke rijke ouders. Die werden daar allemaal heen gestuurd. En die, die. die gingen daar dingen doen. die ze zelf thuis ook nooit voor mogelijk geacht hadden. En ze werden er ook zelf eigenlijk helemaal niet zo goed van. En, en, en daardoor gingen ze allerlei middelen gebruiken. Want. Was Vietnam. Daar is van alles. Van alles. Een heleboel gingen zelfs aan de heroïne. Ja. Echte heroïne. N niet die zooi die ze in New York verkopen, maar die echte. En de meeste militairen, zo heette die mensen die daarheen gestuurd werden, die kwamen terug zonder afkik of verschijnselen. Tja, Terwijl ze hadden daar meer dan een jaar lang heroïne gebruikt, zodat ze al die dorpen in de brand konden steken. Mm -hmm. Want ja, met heroïne maakt het allemaal niet zoveel uit. Het is gewoon de wereld waarin je leeft en dit moet je dan doen en dan, dan is het gewoon zo. Gelukkig waren er ook een heleboel Amerikaanse militairen die in contact kwamen met cannabis. En dat is iets heel anders. Dat doet je ineens beseffen dat je zo'n dorp, wat voor dorp het ook is, gewoon niet plat moet branden. Want er wonen gewoon mensen. En sommige mensen hebben zelfs kinderen of opa's of oma's. Of, maakt niet uit wat. Dat is hun wereld. Hun werkelijkheid. Werkelijkheid. Dat is een mooier woord als waarheid. Het is absoluut geen waanzin. Nee, werkelijkheid, dat is de plek. Daar waar jij je dingen doet. Meer kan je ook niet doen. Je hoeft niet de hele wereld over om de hele wereld te zien. Leven eigenlijk in een ongelooflijk gezegende tijd. In de tijd van de hippies moest je het nog zelf ontdekken. Ja, moest je er zelf heen. Dan had je het ook echt gezien. Dan wist je het ook. Tegenwoordig is het zo makkelijk om even ergens anders te zijn zonder dat je er echt bent. Terwijl je eigenlijk wel deelgenoot bent. Op dat moment. Net zoals nu eigenlijk. Het dus is nu eigenlijk een moment dat je gewoon er gewoon even bij bent zonder dat je eigenlijk denkt van jeetje. Nou ja, waarschijnlijk denk je dat de hele tijd al vanaf het moment dat je aan het luisteren bent van, jeetje, waar gaat dat eigenlijk over? Nou, het gaat eigenlijk nergens over, want dat is eigenlijk het enige wat ik kan, dat, dat het nergens over gaat. En aan de andere kant heb ik gewoon een soort, ik zal maar zeggen een rode draad, die dan door het hele programma heen gaat, en dat zijn hippies. Hippies, weet je wel, die, die, die jaren zestig? Nou, nou En dan is het nu waarschijnlijk weer tijd om het gewoon even te laten horen. Aan, hè? kijk, dit, dit zijn dus die teksten uit de jaren 60 dat ik denk van toen was er gewoon nog verwarring dat, dat je het gewoon niet wist dat je, dat je echt dacht dat het allemaal gewoon gebeurde en op een gegeven moment hebben ze ons wijsgemaakt dat we het allemaal zouden kunnen weten als we maar ons best deden Nee, als je maar je best doet om het te weten te komen. Maar, maar dat helpt helemaal niet. Nee. Want, want je blijft gewoon jezelf. En het, het, het, het, het maakt niet uit of je dom of slim bent. Maar het, het gaat om het gevoel. Uh, hoe moet ik dat nou uitleggen? Dat er een soort van verheldering, een soort van... Ja, wat is verheldering? Dus een soort anti-verbleking. Ja, maar je... Stel je voor dat je in de supermarkt gewoon een middeltje zou kunnen kopen om alles te verhelderen. In plaats van te verbleken of, of, of juist niet zodat al je zwarte goed nog ondergoed blijft. En zwart. Tja, er zijn sommige mensen ongelooflijk aangehecht. Je hebt overal een middeltje voor. En dat is speciaal voor dit. En dat is speciaal voor dat. En dat is speciaal voor dat. En dat is een frikandel speciaal. ...nog steeds een ding wat me mijn hele leven lang al intrigeert... ...is een frikandel... ...en ken de hippies al frikandellen? Ja, er zijn sommige dingen... Hè, dat, ...dat ik denk van... ...hoe kom ik nou aan die vraag... ...wat moet ik ermee? Kan ik het opzoeken? Ik kan het opzoeken... ...maar gehaaid is er iemand anders... ...die dat veel sterker kan opzoeken... ...als wat ik het kan opzoeken... Maar we waren er al frikandel, hè? Toen er hippies waren. Want ja, het kan best wel een hippie idee zijn. Zo van we prutsen dit en we frutselen dat en dan flikkeren we deze kruiden er doorheen en dan hebben we een frikandel. Een ding wat je overal in kan steken. Ik kan er zelfs een snee in maken en dan dat vullen met mayonaise, uitjes en dan het liefst hè, een soort curry of tomaten of nou, eigenlijk het beste is saus ramas. Maar het heeft niemand meer. Saus ramas. Maar je moet je voorstellen, ik zoek het net nu op en ik, ik zie gelijk saus ramas. Vind je dan wel speciaal en dan moet je het moet maken en het originele recept. En dat is dus met saus ramas. Nou, als iemand het ooit nog kan vinden. Frikandel heb ik namelijk nog nooit gegeten. Het lijkt me dan zo leuk om zo'n frikandel dan de eerste keer te eten. En, en dan met het originele, speciale recept. Maar dat hadden die hippies waarschijnlijk vroeger ook al. Toch? Of, of denk je van niet? We, we gaan gewoon even terug naar die tijd en dan... dan... begint, neem ik even afscheid. Dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit was het laatste liedje. Uh, nee, dit was niet het laatste liedje. Lenny gaat nog het laatste liedje doen. Maar, maar je moet je voorstellen, uh, dit was Johnny Boetenhuis. Boetenhuis. Nee, Houtenhuis. Holzhuis. Nou, in ieder geval, uh, het, het was iemand met een accordeon lijkend ding, maar het bleek dus een soort van orgel te zijn. En, en die hij heeft dus op een gegeven moment, ik, ik denk het he, de boeven verziekt, het kan eigenlijk bijna niet anders. Want hoe, hoe, hoe, hoe zou het anders kunnen? Dat, dat het allemaal ineens anders geworden is als het toen was. En het gebeurt steeds. Con la guitarra española en la mano, dispuesta a defender la canción de los Países Bajos, Violanta, de Troubadour. En bloedig verhaal, de troubadour. Maar ook het werkvolk uit de schuur hoorde zijn niet vol avontuur. Hoorde bij het nachtelijke doen de troubadour. En in de herberg van de stad En zong hij een vreemd lied op het mat. Voor wie nog stapte en die zat, de troubadour.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 de doemadoe, de doemadoe, zo zonk hij heel zijn leven lang. Zijn uiterlijk, niet zijn uiterlijk zand, toch gaat de dood do, gewoon zijn gang. De doemadoe, de doemadoe. Do. Toen krijgt het stem dat niet was uit, en wat had een goed besluit. Maar wie getroost werd door zijn lied, vergeet het niet want hij zat zo onder de voor muziek hij song dan een klein publiek. Hij maakte blij de La la la Layla layla layla